en dan net wel met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wekers was niet op de hoogte van de problemen bij de uitbetaling van toeslagen. Pas het afgelopen weekend is hij door zijn ambtenaren helemaal bijgepraat over de storingen in het nieuwe bankrekeningnummersysteem. Wekers zei dat in het Kamerdebat over niet uitbetaalde toeslagen. De oppositie vraagt zich af of Wekers wel voldoende de regie heeft. Hij vindt zelf van wel. SP, PVV, D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks overleggen nog over de eventuele indiening van een motie van wantrouwen. Vanmiddag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 De Amerikaanse centrale bank stopt maandelijks 10 miljard dollar minder in de Amerikaanse economie. Het verder afbouwen van het stimuleringsprogramma is volgens de Fed nodig om de economie weer op eigen benen te laten staan. Aanvankelijk pompte de Fed 85 miljard dollar per maand in de Amerikaanse economie en nu nog 65.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 www.secondlove.nl. Vlucht boeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. NOS, NOS, NOS Radio. Langs de lijn met Robert Meder Ja, goedenavond. Marco van Basten vertrekt na dit seizoen als coach van Heerenveen. Hij wil zijn contract niet verlengen. Dat is opmerkelijk, want kort geleden zei hij nog te willen blijven. Ik heb het naar mijn zin bij Heerenveen. En uh, ja, wat mij betreft uh, heb ik ook uh, niet iets anders te wensen. Dus ja, daar zie ik niet zo 1 2, 3 uh, veel problemen van komen. Zometeen horen we technisch directeur Hans Vonk over deze move van Van Basten. En we gaan bellen met Mariska Huisman. Ze was vandaag de snelste bij de Open NK Marathon op de Wijzenzee. Daar komt Huisman. Huisman door het midden. De huisman, wat een snelheid heeft ze! Huisman gaat haar titel prolongeren. En in Duitsland wordt de aanval geopend op Bert van Marwijk. Bild stelt de vraag of hij wel geschikt is om HSV van degradatie te behoeden. Ondertussen luidt Van Marwijk de noodklok. Ongelooflijk, en ben ik natuurlijk. En ook beuzen. Alle moesten nu richtig weten dat we nu kampen tegen den afsteg in deze moment. En we hebben aandacht voor de tussenstop die de Volvo Ocean Race volgend jaar gaat maken in Den Haag. Dat en meer tot 11 uur in NOS langs de lijn. Ja, heren moet op zoek naar een nieuwe trainer. Dat is onverwacht want technisch directeur Hans Vonk zag het vertrek van Marco van Basten niet aankomen. Wij kregen gistermiddag een uh, bericht van uh, Perry van Overheem, de zaakwaarnemer van Marco van Basten, dat, uh, ja, dat Marco besloten heeft om zijn uh, aflopende contract bij Herenveen niet te verlengen. Gaf de zaakwaarnemer ook aan waarom niet? Uh, dat heeft hij uh, gedaan. Ik, uh, dat staat ook in zijn persberichten. Nou, uh, Marco mist het, uh, het gevoel, zoals hij dat omschrijft, om verder te gaan bij Herenveen, het goede gevoel. Ik heb Marco ook uh, gistermiddag gebeld om over de zaak te spreken. Nou goed, het uh, was een goed gesprek. En uh, we hebben ook afgesproken met elkaar dat we over de inhoud van de gesprekken geen, geen mededelingen doen. En daar wil ik me ook aan houden. En het, vandaar uh, het, het zinnetje. Uh, het goede gevoel ombrak. Klopt. Ten tijde van de nieuwjaarsreceptie was iedereen zeer hoopvol gestemd. Is het een, uh, is het een rauw op je dak komen vallen dat hij zei nee? Toen ik het bericht gisteren kreeg van, uh, van de zaakvernemer was ik verrast. Dat klopt. Dat, uh, dat was zo, ja. Dus er is in die tussentijd iets veranderd. Anders kan het niet, want toen waren jullie hoopvol. Ieder nog lachend achter de tafel zitten op het podium van nou, uh, we komen er wel uit en nu dit. Ja, dat klopt. Maar goed, uh, Marco heeft het besluit genomen. Daar zou je ook bij hem moeten vragen wat, uh, wat hij de reden voor is. Wij, wij, wij gaan niet verder in op, op de inhoud van de gesprekken. Als je elke keer hoort dat je 90.000 euro per week tekort komt. Heeft dat er iets mee te maken? Nou, dat is weer een andere discussie. Dit heeft in dit geval... Uh, ja, dat de financiële nou, middelen van jullie nou. buiten gewoon beperkt worden... terwijl vroeger Heeren Veen, daar kon ongeveer alles. Ja, wij uh, hebben duidelijk gemaakt... en dat is inmiddels aan iedereen ook wel bekend... dat, dat, dat de situatie op het moment bij Heerenveen... Uh, uh, nou, enige zorg heeft. Dat, uh, daar, daar, daar is ook, uh, dat heeft onze voorzitter ook netjes gemeld. Nou goed, uh, op dit moment heeft dat geen directe relatie... met het wel of niet aanwijzen van Van Basten. Hoe reageren de spelers? Ja, in dit geval was dat alleen een mededeling. Dus uh, we hebben netjes uh, uh, de spelers medegedeeld dat, uh, nou ja, goed, dat het contract niet wordt verlengd. Of dat uh, Marco heeft besloten om, uh, om het contract niet te verlengen. Nou goed, dus dat, uh, dat, dat was het enige wat we hebben meegedeeld. We hebben nog geen reactie op gehad van de spelers. Nou, ik doe met name op je uh, een van jullie paradepaardjes. ik, die heeft gezegd: ik laat mijn uh, toekomst bij Heerenveen afhangen. Of de trainer wel blijft, dat lijkt me nu een hele vervelende situatie. Als dat zo is, zoals jij dat. Uh, want het is mij nooit te horen gekomen. Maar als dat zo is, dan, uh, dan zullen we daar ongetwijfeld goed mee omgaan. Uh, met, met Hakim uh, lopen we al langer gesprekken om zijn contact te verlengen. Nou goed, we zullen duidelijk maken hoe, uh, hoe wij de toekomst zien. En in dit geval is de toekomst uh, zonder van Basten. Nou goed, dat, uh, we hopen nog steeds dat hij uh, nog thuis uh, uh, bij ons uh, wil verlengen. Dan heb jij zelf jaren gespeeld. Als een trainer zo lang van tevoren kenbaar maakt te vertrekken. dan wil dat wel eens ja, een hele vervelende sportieve terugslag teweeg brengen. Ben je er bang voor? Dat heeft onze zorg. Ja, vandaar dat we ook vanmiddag bij de mededelingen naar de spelersgroep hebben uitgesproken dat we verwachten dat we, ja, dat, dat we minimaal het uh, is altijd gevaarlijk om te zeggen, maar het seizoen zoals we dat tot nu toe hebben uh, of beleven een vijfde plaats, dat we dat graag willen behouden. Dat, dat we verwachten ook van iedereen dat hij tot het einde van het seizoen zijn best blijft doen. Nou goed, dat is... Dat is soms moeilijk, heb ik ook gezegd, als een trainer vertrekt. Maar ik zeg, het, het wordt wel verwacht. Het is je eerste functie of eerste overleg als technisch directeur. Heb je, heb je een valse start gemaakt? Nee, ik vind van niet. Wij willen graag, uh, uh, we hadden graag het contract verlengd. Nou, het is niet gelukt. Nou, we gaan op zoek naar een, een nieuwe coach voor het volgende seizoen. Maar uh, dat is niet de makkelijkste opgave. Want ja, je weet, Heerenveen was een beetje roemoerig. Nu wordt het wat rustiger. Uh, waar, waar ga je naar zoeken? Een, een trainer die goed bij Heerenveen past. Maar goed, tegelijkertijd willen we ook de focus leggen op het afmaken van het seizoen. Dus we gaan dat de eerste prioriteit heeft om ons seizoen zo goed af te maken. mogelijk af te maken. En in de tussentijd gaan wij zoeken naar een nieuwe trainer. De technische directeur van Heerenveen, Hans Fonk. En Rob Fleur stelde de vragen. We hebben over gebeld, ook even gebeld natuurlijk met het kamp Van Basten. Maar daar weigerde iedereen commentaar te geven. Um, uh, toch wel verrassend nieuws dat Marco Van Basten na dit seizoen vertrekt bij, uh, bij Heerenveen. Ik ga erover praten met de clubwatcher van Omroep-Friesland, Roelof de Vrijdag. Fries. Goedenavond, um, ja. ja, Hans Vonk wilde er verder weinig over kwijt. Dat is uh, de afspraak, ongetwijfeld, met Marco van Basten. Weet jij ja. meer over de redenen van Van Basten om, uh, om ni niet bij te tekenen, om te vertrekken? Nou, ook wij hebben natuurlijk geprobeerd uh, contact te leggen met uh, Marco van Basten. Uh, op het moment dat het beste bericht uitkwam, uh, zijn we naar de club gereden. En was hij zelf al weg. Uh, ook Wij hebben contact gehad met de zaak, we nemen per die overheen. En daar blijft het dan een beetje bij, dus je moet wel gissen... Uh, maar op basis van wat er de laatste tijd gebeurd is... en op basis van wat je dan hoort rondom de club... heb ik toch wel sterk het gevoel dat het uh, toch wel een beetje te maken heeft met geld. Dan niet per se zozeer vanwege sal salaris, waarvan ik wel denk dat hij heeft moeten inleveren. Uh, maar wel zozeer over uh, de mogelijkheden die hij heeft. Dus Vim uh, Boogsum gaat waarschijnlijk weg. Sijek gaat misschien ook wel weg. En het is nou eenmaal niet zoveel geld. Er gaat bijna een ton per week de deur uit bij Heerenveen op dit moment. Uh, dus ik heb sterk het gevoel dat het daarmee te maken heeft. En dat hij denkt, nou, daar is niet zoveel meer uit te halen. Um, ja. Ik, uh, ik uh, ga er vandoor. Ja, hij ziet zijn team gewoon uh, zwakker worden. Dat is een beetje het idee. En daar wil hij zich niet aan, uh, aan verbinden. Ja, um, dat nou, Toch, uh, het kwam voor de club als een verrassing. Uh, dat hebben we ja. duidelijk gehoord. Wat vind je ervan dat het voor de club een verrassing was? Nou... Um... Dat komt natuurlijk vooral ook een beetje door de gesprekken... die Riemen van Velde de afgelopen tijd met Marco van Basten gehad heeft. Uh, Riemen van Velde is weer erg betrokken bij de club... sinds het vertrek van de oude directeur Robert Veestra. Um, hij doet veel, hij adviseert veel. En dat is dan de officiële titel, officiële. Maar uiteindelijk mag je ook wel, goed, wel best wel zeggen, hij bepaalt veel. Hij heeft gesprekken gehad met Van Basten... onder andere in Portugal op het trainingskamp, samen met Vopperhaan. En op basis daarvan zei iedereen, het komt wel goed... Ja, dat is het dus niet gekomen. En uh, dus verbaas ik me er wel weer een beetje over dat de club zich erover verbaasd. Want Ja, zijn er dan blijkbaar niet geen signalen geweest. Aan de andere kant, hij is, zoals iedereen eigenlijk wel een beetje ziet, onvangbaar, die Marco van Basten. Je kunt hem niet peilen, hij geeft weinig meningen, hij laat altijd uh, of hij laat eigenlijk nooit het achterste van zijn tong zien. En ik denk dat hij in de omgang met uh, die gesprekken ook zo omgaat. Mm. Zou het feit dat er, dat er nog zo'n grote rol op de achtergrond is... van Riemer van der Velden en Foppen de Haan... zou dat ook nog een rol kunnen spelen? Nee, ik denk dat het echt wel met de mogelijkheden te maken heeft... die hij als, als trainer ziet ja. bij Heerenveen. Uh, dat, dat schat ik zo in. Uh, nogmaals, het is wel geen hoor, maar uh, ik, dat vind ik toch de meest uh, plausibele reden dat hij weggaat. En ik denk dat dat wel wat meevalt, ja. de, de relatie met Riemer. Ja. Nou, nou, nou, hoorden we uh, vanuit Friesland, maar dat weet je beter dan wij... diverse uh, berichten van mensen die zeggen... nou ja. Het is eigenlijk wel prettig dat hij weggaat eigenlijk. Want misschien past ja. hij wel helemaal niet bij Heerenveen... en anderen zeggen, nou, nee. het is toch wel jammer dat hij gaat. Um, moeten we daar dan ook de conclusie uittrekken... dat het met de onrust hierdoor wel mee zal vallen bij Heerenveen? Ja, dat denk ik wel. Kijk, uh, Veen heeft vorige week verloren van Kambuur... Dat staat een beetje, twee uh, keer van Cambuur staat een beetje gelijk aan Europees voetbalhalen. Zo moet je toch zien uh, in, in, in Friesland. Uh, dat, dat is uh, gewoon aangekomen als een enorme klap. En heel veel supporters vinden ook dat hij, uh, ja, we hebben bijvoorbeeld Kenneth niet opgesteld. En hij vindt dat ze vinden dat hij de ploeg niet scherp genoeg heeft uh, kunnen krijgen voor die uh, derby. En hij heeft daarna ook nog eens een keer gezegd. Het zijn maar drie punten. Ja, als je in Friesland zegt dat de wedstrijd tegen Kambuur maar drie punten zijn. Ja, dan doe je het niet goed bij de supporters. Maar dus, feitelijk uh, wel juist natuurlijk. <laughs> ja, nee hij heeft uh, op zich helemaal gelijk in, inderdaad. Maar zo, zo kan, ik, dan kan ik je wel vertellen, zo leeft het hier het bijzonder absoluut niet, hoor. Dus. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. De, de zoektocht naar een opvolger die zal ongetwijfeld uh, een uur na die mededeling al begonnen zijn. Al is het maar in het ja. hoofd van uh, met name Hans Vonk en, en, en de mensen ja. daar op de achtergrond. Uh, denk eens mee. Ja, ik vind het, het is altijd het leukste van het werk eigenlijk. Hè? Lijstjes maken... Uh, zullen we even kijken naar de lijstjes. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, een hoop Herenveentrainers uh, trainers met een uh, Heerenveen-verleden. Dan kom je bij Alex Pastoor, die ook nog gevoetbald heeft met Hans Vonk. En uh, nu op dit moment natuurlijk geen club uh, heeft, omdat hij ontslagen is bij NEC. Jan de Jonge, nu trainer van Heerenkles. Uh, lang in Herenveen gezeten. Hij woont nog steeds in de Herenveen uh, En uh, hij zit natuurlijk nog wel net bij Heracles, Dus je kunt je ja, vragen of het verstandig is om hem nu alweer terug te halen. Dan heb je nog Henk Herder, de assistentrainer. Uh, Henk Jong, daar zit hij meteen bij Kambuur, wordt ook wel genoemd. Ja, dan heb je nog man als uh, Ad Langer bij PSV, die is eerder ook al kandidaat geweest in de tijd van uh, toen Roy Jans kwam. Uh, samen met Maaskant was hij toen trouwens uh, kandidaat. Hij had zich gesprek gevoerd bij Riemen van de Velden, dus misschien belde Riemen Maaskant de Langer wel weer. Ja, verder de geëikte namen als Rijkaart, Rutte, Hiddink, nou ja, misschien is dat wat... Uh, te veel van het goede, maar dat zijn de namen die je daarvoor hoort. Ja. Als ik hier een Veen-fan was, dan uh, maakte ik me geen zorgen als ik dit lijstje van jou zo hoor. <laughs> nou, ik weet niet of deze ook allemaal op het lijstje staan van Hans Volker, Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ja. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat voor keuzes ze nu maken. Het was natuurlijk een grote naam van Baster, die is aangetrokken door Robert Venstra. Maar wat doen de mensen die hier nu zitten... die toch veel meer een club hebben, een clubverleden. Misschien kiezen die toch wel weer wat meer voor de geëikte... en misschien ook wel logischere namen als uh, pastoor. Uh, Jan de Jonge, en ik vergeet natuurlijk geen jaar van Beek... die staat eigenlijk bij de meeste op één. Ja. Ja. Al heeft hij dan contact in het Duitsland op dit ja. moment. Ja, die ja. zou nog een keer terugkomen, hè. had die Riemer van der Velde ooit beloofd. Uh... Ja, als voorzitter, ja. he, heeft hij gezegd. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, ja. Um, uh, we gaan het afwachten. Het is, uh, we hebben nog even een klein halfjaartje... dus uh, eerst ja. het seizoen maar goed afsluiten voor, uh, voor de uh, kan ik me voorstellen voor jou met name. Dankjewel, uh, Roelof, de vrieste de clubwatcher van, uh, van Heerenveen. We staan over het vertrek van uh, Marco van Basten bij Heerenveen na dit seizoen. Zometeen gaan we aandacht besteden aan uh, de wedstrijd op de Wijzenzee. De schaatswedstrijden, open NK voor de mannen en de vrouwen vandaag voor reden. En we kijken bij de shorttrackploeg, ploeg. Die zetten de puntjes op de i richting Sochi. Dat allemaal nakien. Yeah. is changing van Keen, dus het is 18 minuten over 10. Zometeen, het zal je maar overkomen als trainer. Met name als je trainer bent van een eredivisieclub... dat je plotseling twee dagen voordat de transfertermijn verstrijkt... je beste keeper kwijt bent. Dat verhaal zometeen. Eerst gaan we naar het schaatsen, heb ik u beloofd. Marathonschaatsen schaatsen. Ingmar Berga... die heeft op de Wijzenzee in Oostenrijk de Nederlandse titel op natuurijs veroverd. Na 100 kilometer was je de snelste van een kleine kopgroep, Berga. Die aan het begin van het seizoen nog zijn enkel brak. Hij sprak dan ook van een bijzondere race. Ja, het is uh, volgens mij nog nooit gebeurd dat je vanuit de eerste kopgroep wegblijft. Uh, nou, ik had op een gegeven moment nog een uh, lichtje last van mijn enkel in het begin. Dus uh, toch door het getril. Dus ik twijfelde wel een beetje wat ik moest doen. Maar uh, als je helemaal in die kopgroep zit, is het gewoon alles of niks. Ja. En dan was het poker in de finale, neem ik aan. Ja, het was een hele lastige finale we hadden. Dus kwam er ook nog aan. En, uh, ik wist wel dat hij veel werk had gedaan, maar hij kan natuurlijk hard sprinten. En uh, uh, ik voelde mezelf niet meer helemaal top in de finale. Maar die jongens bleven gelukkig achter me. En ik weet, uh, als ik hem aanga, dan ben ik iets in het voordeel. Je hebt nu kunst- en natuurreizen. Ja, dit is heel lekker, want uh, deze ontbrak nog op mijn lijstje. Ja. Yes. Is dit het voordeel van een topsprinter in de ploeg te hebben, Stroetinga Die natuurlijk naar uh, Hekman keek en omgekeerd. Ja, absoluut. Dat zeg ik, als je in deze ploeg zit, uh, soms moet ik een hoop werk doen, uh, wat uh, wel eens frustrerend is. Maar uh, aan de andere kant zit je ook in koproepen zonder de, de beste mannen. Dus, uh, en dan moet je van profiteren. Je hebt op wieltjes ook wel eens wat gepresteerd. Wat is nou de allermooiste? Ja, deze is wel mooi, maar een EK op skills is natuurlijk ook heel mooi. Maar uh, nou, ik denk niet dat je het echt helemaal kan vergelijken. Het zijn allemaal geweldige titels. Ja, Ingmar Berga in uh, gesprek met uh, Herbert Dijkstra. Bij de vrouwen won uh, Mariska Huisman, ook een klein kopgroepje. Uh, Zo'n vorig jaar ook al uh, op de Wijzenzee en gold als uh, favoriete. Dag Mariska, we hebben er nu een lijn. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, je, nou, je was favoriete, dus uh, uh, dan uh, zal je zelf ook wel niet verbaasd zijn dat je won. <lacht> nee, maar ja, je moet het altijd nog wel even doen. En, uh, we wel al het, uh, NK, uh, AKM hier gereden op de Wijzenzee ja Daar reed ik gewoon een hele goede wedstrijd ik was heel erg sterk... maar ik kwam toen net iets te kort in het sprintje... omdat ik misschien iets te veel had gedaan. En, uh, ik wist wel dat ik vandaag misschien kon gaan winnen... maar uh, ja, je moet het nog wel even doen en vandaag lukte het. Nou heb ik beelden voor jou gezien. Uh, uh, volgens mij in 2011. Toen waren het echt barre omstandigheden. Heel veel sneeuw volgens mij en wind en, uh, en koud. Uh, toen, toen reed je ook de alternatieve afstedels. Die won je toen volgens mij in 2011. Uh, hoe was het vandaag? Uh, nee, de omstandigheden waren, waren goed. Het is super uh, supermooi ijs hier en uh, de temperatuur was, uh, ja, was gewoon wel beneden nul en uh, er stond een klein windje. Dus het was wel iets frisser dan ik had gedacht, maar uh, nee, de omstandigheden zijn echt, uh, ja, echt gewoon super hier. Het was gewoon goed te doen. Ja. Maar, volgens ja. mij een kleine, wat is het, anderhalve week geleden lag er nog allerlei water geloof ik op het ijs en uh, was het allemaal nog boven nul. Maar dat is allemaal recht getrokken. Ja, klopt. Ja, nee. Uh, inderdaad, er, mocht hier ook, uh, er kon niet geschaad worden... omdat er gewoon te veel water op het ijs uh, lag. En ze dus wilden het ijs ook uh, ja, gewoon goed krijgen. Dus het mocht niet geschaad worden dat wij hier kwamen ook al. Maar de dag erna uh, werd het ijs vrijgegeven... en de temperatuur ging naar beneden. En uh, het is allemaal goed gekomen hier op de Zee. Beschrijf die slotfase eens. Oh, sorry? Beschrijf die slotfase eens. Het einde van de, Beschrijf... de wedstrijd. Oh, uh, sorry, ja. Uh, nou, we hadden als... Uh, of... Vroeger in de wedstrijd hadden we een kopgroepje van uh, volgens mij zes. Um, en uh, ja, we hebben 40 kilometer met, een, uh, met het kopgroepje rondgereden. En uh, in de finale probeerde Elmer de Vries nog te ontsnappen. Maar uh, ja, uh, dat werd weer, uh, weer teruggereden. En uh, ik hoefde daar eigenlijk niet, niet zoveel voor te doen. Dus dat was voor mij echt gunstig dat andere mensen zich zeg maar uh, moe maken. En ik, uh, ja, ik kan daarvan profiteren en uh, ik hoefde niks te doen. Ik werd gewoon weer teruggebracht, dus dat was ideaal. En dan kom je op, uh, op het laatste rechte stuk aan. Dat is best wel een lang recht laatste stuk. En toen, uh, ja, toen heeft Elma nog een keertje geprobeerd. want die dacht, ja, sprintjes zal ik waarschijnlijk niet winnen. Omdat uh, ja, er zitten gewoon wat snellere sprinters in de kopgroep... Uh, Carla Sielman en Voske Tamer van der Wal. En, en ikzelf dan zijn uh, ja, in de sprint iets sneller dan Elma. Dus die dacht, nou ik zal het nog één keer proberen. Dus die trok nog een keer het gas open. En uh, ja, dat... Uh, ja, ze, ze, ze kwam gewoon niet, niet, niet weg, zeg maar. Het werd, uh, ja, de sprint begon gewoon wat, wat eerder. En ik, ik kon zeg maar, het geduld opbrengen om te blijven wachten en te wachten tot op het juiste moment. En toen, ben ik, uh, ja, toen keek ik nog een keertje naar de, naar de boog van de stad in Finans. En toen dacht ik, nou, nu moet ik gaan. En uh, ja, dat was het juiste moment, denk ik. En ik kon, ja, ik kon gewoon veel snelheid maken. Dus uh, hm. ja, dan weet je dat je wint. Ja, ja, bijzonder moment. Ik kan me voorstellen dat dit een hele bijzondere dag voor je was. Hoe, was, hoe bijzonder was deze dag voor je? Nou ja, het is natuurlijk sowieso dat je iedere wedstrijd sta uh, je start en wil je graag uh, winnen. En uh, ik had vooraf uh, wel, ja, deze wedstrijd wilde ik sowieso heel graag winnen. Omdat ik natuurlijk het, uh, ja, de laatste winnares ben van het uh, Nederlands kampioenschap op Natuurreis. Dus uh, ja, dan start je in het rode dit uh, op Natuurreis. En ik wil uh, ja, die titel eigenlijk, zeg maar, een soort van, eh, uh, hoe noem je dat, verdedigen, prolongeren. En uh, nou ja, dat wat nu gelukt is, dat is gewoon echt heel erg mooi. Ja, ik ja. kan me voorstellen. Uh, vrijdag de alternatieve Elfstedentocht. Uh, 200 kilometer en nou gaat het verhaal dat het gaat sneeuwen... en dat misschien die wedstrijd van zaterdag naar vrijdag wordt verplaatst. Wat weet jij daarvan? Ja, ik weet net zoveel als dat, uh, dat jullie weten. Uh, volgens mij wordt er morgen een beslissing over gemaakt... of de wedstrijd op vrijdag of op zaterdag wordt gereden. Uh, zoals het nu eruit ziet, zeggen ze een beetje dat het vrijdag wordt. Want de toertocht is dus ook, uh, ook verplaatst. Die zou vrijdag zijn en die wordt nu morgen getreden. Dus, uh, maar ja, goed, dat, dat maakt op zich niet zoveel uit. Uh. Maar ja, het is wel zonde als het gaat dooien. Want dan krijg je van wat papijs en zo. Maar ja, ik, ik denk dat ze, de temperatuur kunt ze ook niet heel goed voorspellen. Je zit midden in de bergen, dus het kan ook zomaar anders zijn. Het was vandaag ook iets anders dan voorspeld. Het was vandaag ook gewoon kouder dan, uh, dan dat we hadden... Ja, voorspeld. Ja, maar dus ik dacht, ik dacht ik dat denk... het met name om de sneeuwval ging eigenlijk. Uh, oh ja, dat kan ook. Maar uh, nee, ik, ik heb geen idee. Ik hou nou. er ook niet zo heel erg mee bezig hoor. Want voor mij zelf, uh, ja, als het sneeuwt, dan sneeuwt het. En als de zon schijnt, dan schijnt de zon. En uh, we moeten het ermee doen. Ja, als het maar niet regent. <lacht> <lacht> nee, precies. Nee, ja. dat wordt wel wat vervelend. Maar goed, dan nog. Uh, iedereen heeft dezelfde omstandigheden. Ja, ja. En, uh, als je lang ja. je maar ijs onder je voeten hebt, dan ben jij blij zo te horen. Nou ja. Min of meer? Ja, ja, als er wordt gereden dan uh, kijk dan rij ik. En dan uh, voor wat ik waard ben. En ja, als dat in de regen is, dan is dat in de regen. Ja. Hey, heel veel succes in de alternatieve Elfstedentocht. Of dat nou uh, vrijdag de nou, alle waarschijnlijk van de zaterdag wordt. Dankjewel. Ja, dankjewel. Oké, okay, dag. Oké, okay, goed. Doei doei. Dan naar de Nederlandse shorttrackploeg. Die zet in Heerenveen de laatste puntjes op de i voor de Olympische Spelen. Anderhalve week geleden was er het veelbesproken EK... met goud voor Jorint en Mors, weet u nog, en rood voor Shinky Knecht. De ISU, de internationale schaatsorganisatie... heeft overigens nog steeds niet bepaald wat voor straf Knecht krijgt... voor zijn twee opgestoken middelvingers in Dresden. Zeker is wel dat de Spelen voor hem niet in gevaar komen. De voltallige ploeg presenteerde zich vier dagen voor vertrek naar Rusland voor het laatst aan de Nederlandse pers. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ik heb een indeling gemaakt op uh, basis van de bezoeken die we van de schrijvende pers. Ligt steeds blokken van 20 minuten, maximaal. Behoorlijke drukte op de persconferentie van de shorttrekkers. De laatste voor het vertrek naar Sochi. Maar de gedachten gaan ook een beetje terug aan gisteravond. Want toen hoorden we Daan Breelsma in de uitzending. De man die niet individueel mag starten tijdens de Olympische Spelen. Nou ja, dat is voor mij best wel, uh, wel rot. Want hey, ja, nu rij ik helemaal geen individuele afstand. En uh, dat heeft me wel... Uh... Want, bondcoach Jeroen Otter, ja, er waren drie startbewijzen en vier schaatsers die zich uiteindelijk gekwalificeerd hadden. Shinky Knecht deed dat tijdens het EK. Waarom is Daan Breels maar afgevallen? Nou, je zegt het heel goed, we hebben maar drie startposities. Als je het vergelijkt met de lange baan mag je met vier starten. Dat zou ons heel goed uitgekomen zijn. En uh, dat betekent dat je uit die vier toppers uiteindelijk de drie moet kiezen. En, en Daan is, is net, uh, net afgevallen en dat, dat is ongelooflijk vervelend. Want hij rijdt dit jaar heel goed. Hij kreeg alleen een virale infectie uh, eind november, begin december. En dat heeft hem nou ja, voor het NK aparten gespeeld. Hij heeft gewoon een aantal weken niet op het ijs kunnen staan. Eigenlijk helemaal mocht hij, hij mocht helemaal niets doen. Ja, en dan is zo'n zo laatste meting... Ja, die, die kan die dan niet uh, volledig uh, tot zijn potentie laten, laten uitkomen. En dat is, dat is hartstikke lullig voor hem. Blok 1. Even kijken, Karel, waar stond jij? Je wilde in ieder geval Shinky, Karo? Bijzonder in trek ook tijdens deze bijeenkomst. Shinky Knecht. De beelden zijn duidelijk. Hè? De twee middelvingers en de trapbeweging met de schaats. Dat deed hij tijdens het EK. Frustratie, rode kaart. Veel emoties ook. Shinky Knecht. Gaat het weer een beetje? Nou ja, ik was er redelijk snel klaar mee. Dus, uh... ja? dus uh, ik zat, dacht... Uh... Ochtend, uh, we gaan verder, we gaan weer trainen, dus uh, dat was ook het geval. Ja. Dat dus ja, was ik alweer vergeten, daar gaan we er weer voor. De knop zo omgezet? Ja, knop om en gaan. Ja. Dat is toch de bedoeling, hè? Ik denk dat de meeste mensen Shinky Knecht al wel kenden, maar uh, na Dresden al helemaal. Hè? Want nou, de beelden die gingen, wel, uh, die gingen wel in ieder geval Nederland over. Zeker, ik denk dat de meeste mensen me al nou wel kenden, maar <laughs> helaas op deze manier, jammer. Maar, uh, ja. Had je zelfs iets van, uh, ja, ik, ik moet er toch iets mee doen om in ieder geval die emoties uh, op dat soort momenten te beteugelen? Nou ja, ik weet wel dat ik dat niet nog een keer moet doen en dat ik mezelf gewoon even goed bij elkaar moet rapen op dat soort momenten. En dat ik het dan gewoon even tien minuten later doe in de kleedkamer of zoiets. Hè. Maar uh, ja. Ik kan me voorstellen dat je binnen jouw ploeg wel discussie krijgt na zo'n moment. Want ja, oké, okay, dat heeft dan niet direct consequenties voor de speler. Maar ja goed, hij kan zijn team dan natuurlijk uiteindelijk ook wel eens mee benadelen. Met het gedrag wat hij vertoont. Ja, dat, dat, heel erg. En, en dat is juist het mooie aan dit team. Uh, die mannen die hebben dat uh, natuurlijk uit, uitgevochten. En binnen een kwartier uh, komen ze tot consensus. En uh, we weten allemaal dat we richting die speler moeten denken. En alles uit het verleden heeft dat, uh, kunnen, we, kunnen we wegstrepen. En dus ook geen invloed op de resultaten. Weet je wat het is? Zink is een pitbull. En uh, voor het einde van zo'n relay heb je een pitbull nodig. Het is zo moeilijk om, ik vind het zelf zo moeilijk, om op topsnelheid te schaatsen. Mijn techniek helemaal goed te houden op die topsnelheid als je helemaal kapot bent. En dan kan ik niet nog eens met mijn handen erbij en gaan vechten met anderen. Zink kan dat wel. Ah, dat is heel knap en daar moet je een pitbull voor zijn. En daar uh, ja, zitten wat, uh, wat risico's aan als je een pitbull bent. Maar uh, ja, er zitten ook voordelen aan. En ik denk dat die voordelen meer gaan, uh, gaan opleveren dan de nadelen. Niels Kerstelt koestert dus de aanwezigheid van Shinky Knecht in de relayploeg. Moeten we het nog even hebben over een andere man die opviel tijdens het EK. Schouder uit de kom, schouder in de kom, toch weer doorrijden. De Miracle Man noemden we hem wel, Freek van der Wart. Maar natuurlijk was de grote vraag... Wat zal hij daarna het EK van voelen? Nou, eigenlijk niet zoveel. Oh? Ja, het gaat steeds beter. Door het EK ben ik, is hij eruit gegaan, is hij erin gegaan. Maar het herstel daarna heeft het juist, heb ik het idee dat het wel, juist bevorderd heeft. En daardoor is het nog soepeler geworden. Ja, ik voel er weinig van eigenlijk. En eigenlijk geen hinder dus? Nou, soms nog wel met een duw uh, doe ik nog wel voorzichtig. En met wat sprongetjes dat je dan je ja, arms vel zwaait. Allemaal. Dat soort kleine dingetjes voel je het nog wel mee. Dus daar moet ik even wat meer mee oppassen. Maar voor de rest uh, gaat het prima. Hoe werkt dat trouwens met zo'n schouder? Als die een uh, paar keer uit de kom is geweest. Is het, moet je het vergelijken met, met je enkelbanden die je oprekt? Dat het, de kans dat het weer gebeurt steeds groter wordt? Correct. Ja, dat zeg je Ben je medicus van huis uit? Hey, ik zat een beetje te filosoferen. Hè? <laughs> ja, nee, Dat heb je helemaal goed gezien. Nee, dat klopt. Ja. Tuurlijk, de kans uh, dat je op een gegeven moment weer een, uh, een schouder uit de kom... Uh, krijgt ja, dat, die, die wordt met een keer groter. Dus dat is nog altijd wel een risico ook voor Sochi? Ja, elke topsport heeft risico's. Topsport is niks anders dan die grenzen opzoeken. en Wij zitten constant aan een niveau te sporten... Uh, waar wij eigenlijk het resultaat niet helemaal van kennen. Hm. Zouden we het wel kennen, dan betekent dat de rest van de wereld ook zal doen. Dus we zoeken constant naar nieuwe dingen. We openen deuren die door, voor anderen gesloten blijven of die hem niet open durven te doen. En ik ben een coach, gooi, gooi die deuren maar open. En dan zit je in een volgende logie en dan ga je weer een deur verder. En je gaat weer een deur verder. En elke keer kom je in een wereld die je niet kent. Hm. En dat is zowel fysiologisch gezien als uh, mentaal, maar ook uh, in dit geval... Uh, op een gezondheidsnormen. Ja, wie komt Jorien? Jorien? De, en als van ouds is de belangstelling er natuurlijk ook voor de vrouw... die het moet ja. gaan doen op de lange baan en in het shorttrack. De regerend Europees kampioenen shorttrack, Jorien Ter Nou, Het is natuurlijk mooi voor je zelfvertrouwen dat je een goede wedstrijd hebt gereden... de voorlaatste wedstrijd, of de laatste wedstrijd eigenlijk, voor de, voor de spelen. En, maar het biedt zeker geen, geen garanties om in een soort die, ja. Ook goed te rijden natuurlijk, uh, maar uh, zeker neem ik dat mee en uh, ik merk gewoon ook op het ijs nu, het gaat gewoon lekker, het gaat ontspannen en uh, dat is belangrijk. Hoe is het eigenlijk trainen voor jou? Is het een beetje lange baan en vooral veel short track of hoe ligt die balans? Uh, veel short track en uh, een beetje lange baan. De afgelopen maand heb ik eigenlijk alleen maar geshorttracked, sinds het uh, eigenlijk niet meer lange baan. Vrijdag was de eerste keer weer uh, op de lange baan en uh, morgen mag ik weer. Dus uh, ik, ja, die lange baantraining moet ik optimaal benutten. Want het zijn er weinig. En de short-trainingen, ja, dat is gewoon alles op scherp stellen. En uh, ja, gewoon uh, ook genieten. Radio 1. Tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Terren Jones en de Dabkins. En Daryl Lachman verruilt uh, Pex Zwolle voor FC Twente. De vraag is alleen nog wanneer. Want de 24-jarige verdediger bereikt een akkoord met FC Twente... over een contract voor drie jaar dat komende zomer ingaat. Hij is dan transfervrij. Maar mogelijk vertrekt hij deze week al naar Zwolle... want de club heeft een bot van Twente in beraad. En ja, het zal je maar overkomen. Twee dagen voor het sluiten van de transfermarkt... ben je ineens je eerste keeper kwijt. Heb jij weer Fouke Boy van Go Ahead Eagles... Ja, ik wil stellen. Ja, dat heb ik weer. Of dat hebben wij weer. Het is, uh, het is heel vervelend wat er is gebeurd. Ja, hoe kan dat dan? Ja, dat kan door een escape uh, die, uh, die is afgesproken in, in juli. Dus uh, ja, daar, da, daar kunnen we niks van zeggen. Maar uh, uh, dat is toen uh, eigenlijk als laatste eisje uh, overgebleven. En wij stonden uh, met de rug tegen de muur. Het was uh, slik of stikken. Ja, en Rome uh, vond ik voor ons een absolute versterking, dus uh, hebben we dat dan maar genomen. Maar met die verstanden dat in overmacht uh, uh, dit eventueel zou kunnen gebeuren. En uh, ja, uh, Vitesse heeft hem niet uh, teruggeroepen, vond ook dat hij door moest gaan. En uh, wij ook natuurlijk. Dus uh, ja, dan hou je alleen rekening nog met eventueel een blessure van natuurlijk Piet Veldhuizen. En uh, ja, dat zag er eigenlijk allemaal goed uit. Maar nou bleek dat de tweede keeper geblesseerd raakt en... Ja, dat men uh, die escape alsnog uh, in werking stelt. En, en wij een gigantisch probleem natuurlijk hebben om, om, om dit op te lossen. Ja. ja, ik zei al, het moment is ook heel erg ongelukkig. Twee dagen voordat de transfertermijn uh, uh, ja. sluit. En, ja, dan zou je eventueel een, een transfervrij uh, natuurlijk. Hè, of iemand die nu geen club heeft. Maar ja goed, dat zijn dan meestal ook niet de beste keepers. Um, wat vond hij eigenlijk zelf, uh, Eloy uh, Roon? Wat vond hij zelf van het feit dat hij opgeroepen werd... Uh, plotseling door Vitesse? Nou, dat vond hij heel vervelend, uh, want hij, uh, hij is ook bezig om, uh, om te gaan spelen en hij belandt nu weer terug in, uh, in de situatie waar hij eigenlijk al in zat en waar hij juist uit wilde. Uh, dat is namelijk op de bank zitten en niet spelen en in de belofte. Ja, en bij ons uh, ja, hij heeft hij het geweldig uh, gedaan en uh, heeft hij ook het gevoel, uh, en dat is niet terecht overigens, maar wel het gevoel dat hij ons uh, in de steek laat, maar daar kan hij niks aan doen en... Uh, ja, hij blandt nu weer terug in de situatie waar hij in zit. En ja. uh, daar is hij gewoon helemaal niet blij mee. Ja, zie je hem wel dat hij uh, zo reageert natuurlijk. Ja. Um, um, en nu dan? Want wat is dan de oplossing? Je moet nu gewoon de transfermarkt op. Of heb nou, ja, je een tweede dus, en derde uh, keeper die goed genoeg zijn? Nou, we hebben natuurlijk uh, in, in december al gesproken over: een stel als er iets gebeurt. En uh, nou, dat was niet meer aan de orde. En, en dan laat je dat zo. Uh, en, en nu is het dan ja, twee, drie dagen voor het einde moet je, ja, sterker nog, als we een speelgerechtigde willen hebben in het weekend, moet dat voor vrijdag 12 uur, s middags, Want uh, dan is hij nog speelgerechtigd. Uh, dat betekent tijdsdruk, uh, maar wel goed kijken in het netwerk. En uh, ja, zoeken we toch uh, een ervaren keeper uh, in die positie, want dat heeft het team nodig. Ja, een ervaren keeper. Het zou natuurlijk mooi zijn als, uh, als het een keeper is die nu nog actief is. En wellicht uh, oud speler van Goa Eagles, die gevoel heeft bij de club. En dan kom je al snel bij Sergio Pad uit. Ja, ik moet zeggen, dat, dat is me al uh, voorgelegd. En ik, ik kan ook niet ontkennen dat wij ons ook hebben gemeld uh, bij agent voor, ja. uh, voor Sessio Pad. En het klopt dat, uh, dat hij een keuze is om, uh, om, om te huren. Uh, agent heeft dat uh, in beraad. Alleen ja, het, het klokje tikt uh, wel door. En we kunnen ook niet uh, al te lang wachten meer. Dus uh, omdat we ook geen andere opties uh, willen verliezen. Nee, dat begrijp ik. Wanneer uh, verwacht je van agent duidelijkheid? Nou ja, zij zouden morgenochtend uh, zouden ze ons duidelijkheid geven. Ja, het liefste uh, liefst morgenochtend om zes uur of zo. Ik, dan ben ik toch al op. En, uh, <laughs> ik, denk, ik denk zij niet, maar de, de, de kijken, liefst zo snel mogelijk. Omdat we, ja, we hebben nog, nog een ijzer in het vuur liggen. En uh, ja, goed, uh, als het dan toch iets te lang duurt, ja, dan zullen wij andere keuze moeten nemen. Ja. En wie is dat? Ja, dan, dan, dan zou het, uh, dan kom je ook, ook in ervaring, maar dan in het uh, in het buitenland. Ja, zoals. Een buitenlandse keeper. <laughs> ja, goed, dat, die, die, dat kon ik zelf maken, maar je, nee, nee, wil, je maar gaat goed, de naam niet wel, doen, begrijp uh, ik. Wel een international. Dus, uh, dus, uh, dus dat, dat kan ik wel zeggen. En, uh, uh, daar, hebben wij, uh, daar hebben wij nu een, principe, uh, een principe-akkoord mee. Uh, dus ja, ik ben er even voorzichtig altijd in en dat soort dingen. Maar ja, we hebben wel een voorkeur. Maar uh, ja. ja, het moet nu wel snel gaan, want uh, anders nemen wij de beslissing. Ja, nou, is een, geen Nederlands international denk ik, of wel? Nee, nee, nee. nee dat niet, oké. Okay. Goed, nou, morgen daar dan meer uh, duidelijkheid over. Uh, tegen wie moeten jullie spelen komend weekend? Ja, we spelen uit tegen NEC, Dus een uh, belangrijke wedstrijd. Ja, zeker, kan ik me voorstellen. Nou, hopelijk is dat dan uh, voor jullie uh, op tijd uh, geregeld. Dankjewel. En succes okay, ja. nog die laatste dag. Foukebooi was dat van uh, go Ahead Eagles... over het vertrek van uh, Eloy Room naar uh, Vitesse. Die wordt gewoon teruggehaald. En nu zit go Ahead zonder eerste keeper. Maar morgen dus waarschijnlijk niet meer. Goed. Naar Duitsland. Daar uh, staat Van Marwijk uh, in uh, beeld. Nou gebeurt dat wel vaker. Maar als de kop luidt... zijn HSV en Van Marwijk te lui voor de competitie... dan ga je toch denken dat er meer aan de hand is. Met name naar de 3-0 verloren wedstrijd tegen Schalke van de afgelopen week einde. Uh, van Marwijk, HSV-trainer... Bild vindt dat zijn ploeg veel te weinig trainingsuren maakt. HSV staat nu op plek 16. Degradatie dreigt. En dat dringt nog niet echt door tot de spelers... concludeerde Van Marwijk afgelopen week en al. Van de eerste dag aan, na die winterpauze zijn we daarmee aangevangen. die hebben waarschijnlijk nog gedacht... Oh, we gewinnen dat vielleicht. Zo, op die wijze. En dat gaat niet. En ik zie wie, uh, wie liep we zijn in het verteidigen. Ja, das gehört nicht bei einem Abstiegskampf. Da muss man viel, viel aggressiver sein und viel rücksichtloser sein. Und wenn wir dann unser normales Spiel, Positionsspiel, gut spielen können, dann holen wir auch Punkte und da holen wir auch genug Punkte. Aber alle müssen davon durchdrungen sein. Die müssen da, alle müssen das wissen und wenn die das nach diesem Spiel noch nicht wissen... Ja, hij zegt dus gelijk na de winterstop zijn we begonnen... maar iedereen dacht dat het onder wel goed zou komen. Uh, op die manier gaat het dus gewoon niet. Als ik zie hoe lief we verdedigen, dat hoort niet bij een degradatiestrijd... moet veel agressiever en ructieslozer, zoals het dan zo mooi in het Duits heet. Als we dan ons normale positiespel kunnen spelen... halen we ook punten en genoeg punten... maar daar moet iedereen voor de van doordrongen zijn. En als iemand het na deze wedstrijd nog niet weet... Tim de Wit, correspondent in Duitsland, goedenavond. Uh, goedenavond wat, wat is de kritiek van Beeld nou precies? Nou ja, ze hebben de trainingstijden van HSV eens vergeleken... met andere Bundesliga-clubs. En daaruit blijkt dat ze in Hamburg het minste trainen van allemaal. Uh, ja, gisteren was de selectie bijvoorbeeld weer een dag vrij. Dat straalt volgens Biel toch ook niet echt uit... dat de club tegen degradatie vecht. En nou zijn er ook wel andere clubs, ook zeker in de degradatiezone... die hun spelers regelmatig een dag vrijgeven. Maar die trainen bijvoorbeeld uh, veel vaker twee keer per dag. En Van Marwijk traint altijd maar één keer per dag. En ja, daarom concludeert Biel dus dat ze een beetje lui zijn in Hamburg. Hm. Het lijkt een persoonlijke aanval op Van Marwijk. En dan, dan weet je, bij beeld lopen er overal alle, alle, allemaal lijntjes. En dan moet je kunnen analyseren met welk doel ze hem eigenlijk weg willen hebben... of willen aanvallen. Ja, nee, ik moet eerst zeggen, dat, dat gaat nog wel een beetje ver... Om, om nu al te zeggen dat, dat Bield een soort plan heeft... om Van Marwijk weg uit Hamburg eh, te krijgen. Kijk, het is natuurlijk ook logisch dat hij onder vuur ligt. Uh, hij heeft nu vier competitiewedstrijden op rij verloren. En met name die 3-0 tegen Schalke afgelopen weekend... die kwam echt heel hard aan. En ja, goed, dan gaat Bield op zoek naar oorzaken. Uh, ze lieten bijvoorbeeld nog een andere statistiek zien. Uh, namelijk dat de spelers van HSV ook per wedstrijd... relatief weinig kilometers afleggen. Ook daarin staan ze bijvoorbeeld vijftiende in de boek. Nou, dat getuigt volgens Biel toch ook niet echt van strijd en een volopgaan. Wat Van Marwijk net aanhaalde. Wat hij zo mist bij zijn spelers. En uh, Biel deelde toch nog wel een sneer uit aan Van Marwijk. Door te zeggen dat de kilometers die de trainer liever maakt, zijn de kilometers op de snelweg. Want uh, hij gaat elke vrije dag die hij heeft, dat deed Van Marwijk ook gisteren weer. Altijd even naar zijn familie terug in Nederland, in Meersen, in Limburg. Kortom, uh, nou ja. Van Marwijk ligt wel degelijk echt onder vuur in Duitsland momenteel. Ja, ja, ja. Dus het balletje begint te rollen. Wordt er dan ook al over ontslag gesproken? Nee, nee, nee, dat gaat veel te ver. Kijk, van Marwijk is namelijk al de tweede trainer dit seizoen bij uh, HSV. In september volgde hij namelijk Torsten Fink op, die werd toen ontslagen. Dus ja, om dan, uh, wat is het, vijf maanden later alweer je trainer te, ontsla te ontslaan... de volgende trainer te ontslaan, dat lijkt me niet zoveel zin hebben. Um, ja, je ziet vooral dat Van Marwijk namelijk over dezelfde dingen klaagt als dat zijn voorganger al deed. Hè. Ook dat hoorde hij net al even in het fragment. De mentaliteit van de spelers is niet goed. Er is te weinig strijd, te weinig agressie, maar... Ja, blijkbaar heeft ook Van Marwijk dus uh, in de maanden die, dat, de, die hij er nu is... geen manier gevonden om dat uh, bij zijn spelers los te maken. Want ja, als je wil overleven, ze staan nu 16e uh, echt vlak uh, net boven de degradatiegrens... zou ik maar zeggen, dan moeten ze de komende maanden echt punten gaan pakken. Het maakt niet zoveel uit op wat voor manier... als er maar wel heel veel strijd en, en agressie getoond wordt. Dus ja, ja nee, de, dat is volgens mij het grootste probleem daar momenteel. En er is er nog één in degradatiezorgen uh, wat uh, de Nederlanders betreft. Gertjan jan van Beek, zijn baard is er wel afgelopen. Ik. Want die liet ja, staan sorry. tot de eerste overwinning. Die is er nu wel af, maar de, de, de zorgen zijn nog niet weg. Nee, klopt. Nee, nee. Van, van, uh, Nürnberg, uh, waar hij uh, traint, die staat nog lager dan Haasvoud. Die zijn 17e. Uh, die wonnen inderdaad uh, afgelopen weekend voor het eerst dit seizoen. Dat was nog nooit gebeurd dat een Bundesliga-club... zo lang op een overwinning moest wachten. Na 18 wedstrijden pas werd wel meteen even 4-0 tegen Hoffenheim. Maar die hadden ze dus ook wel echt heel hard nodig. Want uh, ja, die aansluiting uh, naar boven toe, uh, dat gaat... Was anders uh, uh, vijf punten geweest. Nu is het twee punten naar Haas toe. En nou ja, uh, hij heeft ook best wel een pittig programma. Komende zondag speelt Verbeek namelijk tegen een andere Nederlandse trainer in Duitsland, Jos Lewoukai, die traint hier in Berlijn uh, bij Hertha. Ook geen makkelijke wedstrijd, want die die, die Lewoukai Precies, eigenlijk de minst grote naam van die drie, hè, ja. die Nederlandse trainers. Die staat mooi al uh, zevende in, uh, in Duitsland momenteel. En ja, volgende week, of die week erop, moet uh, uh, Verbeek meteen tegen Bayern München. Kortom, uh, hij heeft echt wel wat pittige wedstrijden voor de boeg. Dus echt stijgen zal hij voorlopig nog niet doen, denk nee, ik. Bayern vanavond uh, gespeeld, hè? Uh, ja, klopt, ja. Twee en gewonnen, laatste minuut. Doelpunt van, uh, van Thiago Alcantara. Heb je hem gezien, die goal, of niet? Ik heb hem gezien, het was een juweeltje, hoor. Oh, beschrijf hem eens, want hij is zo mooi. Ja, er komt een, een voorzet van rechts en, en uh, Thiago, die neemt hem echt heerlijk. Dat was de 93ste minuut maar liefst. En hij neemt hem heerlijk in een halve omhaal. Hij schiet een prachtige diagonaal in de hoek. En uh, ja, op zijn Bayerns maar weer eens uh, toch nog even de drie punten pakken. Het is echt, ja, op die ploeg staat natuurlijk geen maat uh, uh, dit seizoen. Dat, dat roept iedereen al. Maar en, en ik zat vanavond te kijken, ze stonden tot de 75ste minuut gewoon nog met 1-0 achter. Iedereen dacht, uh, ook die commentator dacht voortdurend van, zal er dan toch iets mis zijn? Heeft Stuttgart dan eindelijk gevonden hoe je Bayern Bayern moet verslaan, maar nou ja, twee eh, echt goede momenten van, van Bayern. 1-1 eh, werd het door Pizarro. En, en dus inderdaad, die prachtige goal van Thiago... in de blessuretijd was genoeg om toch maar weer te winnen. En eh, ja, eh, als je naar de stand kijkt... Bayern staat nu al 13 punten voor op de nummer 2, Leverkusen. En de grote rivaal Dortmund eh, staat inmiddels al 17 punten achter op nummer 3. Kortom, eh, het is eigenlijk wachten tot, eh, tot Bayern alweer... de kampioenschaal omhoog kan duwen ja. in, eh, in Duitsland. Wat zou Guardiola blij zijn, dat uitgerekend Thiago... Eh, Barça die winnende goal heeft gemaakt. Maar goed, dat is een zijlijn. Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk zijn aankoop geweest. Ja, ja. Zeker. Um, zonder Robben, trouwens, he, vanavond weer. Want die is uh, opnieuw, of moeten we zeggen, nog steeds geblesseerd. Uh, ja. Hij speelde even afgelopen weekend mee. Tien minuten uh, voor tijd in, uh, kwam hij erin... bij de wedstrijd tegen uh, Mönchengladbach. We hebben even naar hem luisteren, want hij voelde zelf eigenlijk al... dat dat misschien toch niet zo verstandig is geweest. We hebben wat blessure gevallen. En uh, we hebben natuurlijk ook wat jonge jongens op de bank... Um...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 Ja, uh, hij was dus niet helemaal fit. Toch laten ze hem spelen. Uh, er zijn inspanningsfysiologen die zeggen... dat is niet verstandig, want je moet hem gecontroleerd laten trainen... en zorgen dat die blessure niet terugkomt. Is dit een dingetje in Duitsland? Nou ja, je merkte, Guardiola werd daar gisteren op de persconferentie voorafgaand aan die wedstrijd tegen Stoetkart vanavond wel naar gevraagd. Zeker als het gaat om Robben natuurlijk, die al zo blessuregevoelig is. Ja, waarom laat je uitgekend hem? Ze stonden toen al 2-0 voor tegen München Klabbach afgelopen vrijdag. Waarom laat je hem dan invallen? En uh, zoals Robben, je hoorde hem net al zeggen... waarom laat je dan niet even een jonge speler uh, bijvoorbeeld debuteren... Uh, zo'n 10 minuten voor tijd? Ja, uh, hij is gewoon echt nog niet fit. Hij heeft een hele zware knieblessure opgelopen. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Hij kreeg echt een doodschop in een bekerwedstrijd. Ja tegen Augsburg The begin keeper. december. Vol op zijn knie. En ja, dat had echt wel even wat, uh, wat hersteltijd nodig. Nou, hij is pas vorige week bij de groep aangesloten. Dus ik begreep die keuze van Guardiola ook niet. En, en veel journalisten in Duitsland inderdaad ook niet. Um, maar goed, uh, Robben zei ook al, en dat is ook wel echt zo... dat Bayern toch wel een hoop geblesseerden heeft. Zeker wat grote namen. Want Ribery uh, viel bijvoorbeeld ook nog uit afgelopen vrijdag. Uh, Martinez, belangrijke middenvelder, is er al een tijd niet bij. Schweinsteiger is geblesseerd. Kortom, uh, ja goed, het, je moet niet denken dat Bayern nu in de zorg is. Want die hebben natuurlijk ook nog een gigantisch goede achtervangst zou ik maar zeggen, op de bank zitten die dan nu aan spelen toekomen. Nog steeds is het een heel goed elftal. Maar ja, blijkbaar vindt Guardiola het dus heel belangrijk om zo'n robber erbij te hebben, maar hij realiseerde zich na vrijdag wel dat hij nu weer even rustig aan moet doen met Robben. Er werd dus bekend dat hij nu wat last van zijn lease zou hebben. Dat is volgens mij niks ernstigs, maar uit voorzorg werd hij dus vanavond buiten de selectie gehouden. Ik ben benieuwd of dat komend weekend dan weer het geval is, maar ja nee, zeker iemand als Robben lijkt me dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn en pas echt moet brengen op het moment dat hij echt weer kan. Ja, dan dus krijgen we dezelfde problemen ook weer met het Nederlands zelftal uh, Richting het WK kunnen we dat uh, niet hebben. Dankjewel uh, Tim de Wit vanuit Duitsland over uh, alle voetbalzaken. Daar met betrekking tot uh, Bert van Marwijk, gert Verbeek... en natuurlijk de blessure van Arjen Robben. Goed, en dan de twaalfde editie van de Volvo Ocean Race. Die zal volgend jaar een tussenstop maken in Den Haag. Dat nieuws werd uh, gisteren al verklapt. Vandaag maakte de organisatie op een persconferentie de details bekend... Het gaat om een uh, zogeheten pitstop... waarbij de boten voor de kust van Scheveningen finishen... en dan een dag later weer vertrekken. In dezelfde volgorde met hetzelfde tijdsverschil. Op de presentatie werd ook duidelijk gemaakt... hoe belangrijk de rol was voor Bouwer Bekking... de schipper van de Nederlandse boot die gaat meedoen. We gaan zo meteen, uh, zoals u weet en waar u gekomen bent... met de persconferentie hier beginnen. We willen u graag vragen om uw jas even aan te trekken. En dan gaan we via de achteruitgang van Etsy... Hier recht over het Binnenplein naar de toe, naar de toe. Nee, die hoort er niet bij. Oh ja, die hoort er wel bij, ja. Ik denk dat die blauwe bedoel. Nee, die hoort er zeker bij, Dus bij. Ja. All okay. well, today is going to be a big day for Dutch sailing... ...because uh, the Heik is uh, going to announce uh, a pit stop in, uh, in the Netherlands... ...during the Volvo Ocean Race in 2015. Ja, nee, ja. Ik wil nog even een beeld maken hier van de Haven. Als je daar okay. twee seconden kan staan... Ja. Dames en heren, goedemiddag. De persconferentie gaat, uh, gaat beginnen. Ik heet jullie allemaal van harte welkom hier op Scheveningen. Carsten Klein, wethouder in Den Haag. Gefeliciteerd. Weer een heel groot sportevenement binnen. Ja, dank u wel. Weer een, inderdaad een groot sportevenement. Uh, het WK Hockey hebben we deze periode binnengehaald. Uh, het WK Beachvolleybal. Uh, en dan nu ja, de Volvo Ocean Race. Dat zijn wel dingen waar we wel heel blij mee zijn. Nou kennen we de verhalen van de Ronde van Frankrijk. Als die naar een stad komt, moet je betalen. Moet Den Haag betalen. Wij moeten zeker uh, betalen, maar niet een uh, stadgeld of iets dergelijks. Dus ons is gevraagd, uh, als wij Den Haag aandoen, kunnen jullie dan iets organiseren? Dus ons is gevraagd om eigenlijk een evenement rondom uh, de Volvo Ocean Race te organiseren. En ja, daar komen eigenlijk een aantal dingen bij elkaar. Want we hebben net hier op het Norfolk terrein, wordt het Zuiderstrandtheater uh, gebouwd. Nou, dat is precies tegen die tijd klaar. En dat kunnen we heel mooi gebruiken ook om daar evenementen uh, te hosten. Zodat ook de Volvo Ocean Race uh, de uitstraling krijgt uh, die het ook verdient. Ja Karsten, dankjewel. Overigens, zijn er zijn nog plekjes hier voorin, dus als je helemaal achterin staat, is het misschien maar lekker er om voorin te zitten. Um, het staat op papier. Pitstop, Volvo Ocean Race. Den Haag-Scheveningen, het gaat gebeuren. Tom Tauber, de directeur van de Volvo Ocean Race. De race was eigenlijk al uh, klaar, was al gepland. Hoe gaat dit dan in zijn werk? Hoe lukt dit? Ja, eigenlijk uh, uh, ja, boeren-Hollandse creativiteit. Uh, het was uh, door de uh, geweldige inzet van Team Brunel-schipper uh, Bauel Becking die altijd tegen mij zei... Tom, kunnen we niet echt toch iets proberen? Uh, de oorspronkelijke route was west van Ierland. Nou, van een, uh, we zijn dan namelijk van Frankrijk naar Göteborg in de laatste etappe. En west van Ierland is 500 nautische mijl, of ongeveer 750 kilometer verder... dan uh, als je door het kanaal zou varen langs Nederland. En dat is ongeveer op deze snelheid van de boten 24 uur. En hij, zei, hij bleef maar hameren over het feit dat als we dat toch kunnen voor elkaar krijgen, kunnen we toch in Nederland stoppen. En nu hebben we natuurlijk in 2008, 2009 iets vergelijkbaars gedaan met Deltloyd Zijn we vlak voor de kust langs gevaren, Maar dat was allemaal op een afstandje. En wat je dan toch echt mist is dat je in een haven aankomt. En dan gewoon alle bezoekers van de stad Den Haag-Scheveningen langs de boot kunnen lopen. De boot kunnen aanraken, kennis kunnen maken met de zeilers. Een fantastisch feest op de, op de kant kunnen organiseren. En daar heb je iets meer voor nodig dan die paar uur die we met Delteloi toen hadden in de uh, in Hoek van Holland. En dan, uh, ja, dan ga je vervolgens praten met de gemeente Den Haag. En die hebben toen een comité opgezet. Uh, wethouder Karsten uh, Klein heeft zijn, uh, zijn team van, uh, van de gemeente klaargezet. En in twee weken tijd hebben we het, uh, de pitstop bedacht eigenlijk die uh, we vandaag hebben aangekondigd. Dankjewel. Dat deze werkt. Ik neem aan dat er nog vragen zijn. Er is een hele hoop input al gegeven. Maar als er nog vragen zijn, dan houden we ze kijken. Bauer dit moet jou heel veel plezier doen... als je ziet hoeveel belangstelling hier is. Dat is natuurlijk fantastisch, uh, de opkomst die hier van, van de Nederlandse pers is. Dat is, uh, dat is buitengewoon. Je zal het zelf misschien ontkennen, maar je hebt er zelf ook een aandeel in. Je creëert iets. Nou, ja, dat is natuurlijk altijd onze ambitie geweest om het Nederlandse zeilen... En, en Nederland gewoon te kaart te zetten. Dat is natuurlijk wel een van de dingen wat we heel erg graag wilden. En ja, toen, het, toen natuurlijk Brunel als hoofdsponsor had getekend, toen hebben we gewoon gezegd wat kunnen we nog extra eerst voor onze eigen sponsors doen en voor het Nederlandse zeilen. Ja, toen is dat idee bij ons geboren om uh, toch een stop over hier naartoe te halen, of een pitstop dan. Heeft Den Haag nu gewoon uh, de mazzel dat de directeur een Nederlander is? <laughs> daar, heb ik, daar heb ik geen commentaar op. Het helpt natuurlijk wel dat we inmiddels een redelijk team uh, Nederlanders hebben zitten. Allemaal goede mensen met veel ervaring, ook in de Volvo Ocean Race, uh, die meehelpen om uh, creatief te zijn. En ik, maar ik denk dat het meer een compliment is voor uh, ons land als slagvaardig en creatief dan voor mij als enige persoon. Dit is de definitieve route? Uh, dit is de definitieve route, absoluut. De pitstop in Den Haag is geregeld, de volgende Ocean Race komt naar Nederland. Heb je nog meer wensen? Ja, natuurlijk om de race te winnen. Dat is onze uiteindelijke wens en uh, die, die iedereen natuurlijk graag wil hebben. En natuurlijk dat we een echte een stopover zouden kunnen krijgen in, in de 17-18 editie tijdens de volgende reis. Met misschien één of twee Nederlandse deelnemers. Ja, de Volvo Ocean Race start begin oktober in Alicante en eindigt bijna negen maanden later in Gothenburg. Ruim week daarvoor, op vrijdag 19 juni 2015, we het over: zullen de boten Scheveningen aandoen? Bijdrage van Floris van Horen was dat. Wat gebeurde er in het buitenland wat voetbal betreft, in Engeland? Koploper Arsenal speelde gisteren gelijk tegen Southampton. Chelsea en Manchester City konden bovenaan komen te staan. Moeten ze wel drie punten pakken. Chelsea deed het niet. 0-0 tegen West Ham. En City uh, is nu wel de nummer 1. Won met maar liefst 5-1 uit bij Tottenham Hotspur. De toeschouwers van Aston Villa tegen West Brommetje Albion... kregen waar voor hun geld. Bij rust stond het 3-3. Mede door een doelpunt van Bakuna. Nederlander Leandro Bakuna. Namens Villa. En Ron Vlaar stond ook in de basis. Het werd uiteindelijk 4-3 voor Aston Villa. In Spanje Atletico Madrid naar de halve finale van de beker. Won met 2-1 van Bilbao. De eerste wedstrijd hadden ze al met 1-0 gewonnen. Barcelona speelt nu zonder Messi en Neymar... maar met op de bank tegen Levante. Eerste helft is de dus net afgelopen. Daar staat het 2-1 uit van Barcelona met 4-1. Dus die gaan we door. Nou, weet u alles? Zometeen in het oog met Rob Trip. Goedenavond.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 Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Zeker nu, want tot en met 1 februari krijgt u drie glas voor de prijs van dubbelglas. Dus drie voor de prijs van twee. Kies ook daarom voor kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl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 Dit is Radio 1.